Sit van der Linde met het NOS-journaal. Jeroen Dijsselbloem wordt niet de nieuwe voorzitter van het IMF, het Internationaal Monetair Fonds. De oud-minister van Financiën heeft zich teruggetrokken nadat duidelijk was geworden dat zijn tegenstrever, Kristalina Georgieva, meer Europese landen achter zich had. Zij en Dijsselbloem waren de laatste overgebleven twee kandidaten waar tussen de Europese ministers van Financiën konden kiezen. Als de Verenigde Staten ook instemmen, en dat is meestal een formaliteit, volgt Georgieva Christine Lagarde op als voorzitter van het IMF. Volgens criminologen sluiten de registratiesystemen van de politie niet goed op elkaar aan. Daardoor worden zaken met dezelfde dader soms niet aan elkaar gelinkt. Deskundigen zeggen tegen Nieuwsuur dat er daardoor mogelijk in Nederland meer seriemoordenaars zijn dan gedacht. Er zijn zo'n tien gevallen bekend in de afgelopen 25 jaar. De oplaaiende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China leidt wereldwijd tot rode cijfers op de beurzen. De AIX sloot vanmiddag op ruim 3% verlies. De afgelopen maanden legden China en de VS elkaar over en weer importheffingen op. Onderhandelingen daarover de afgelopen dagen zijn mislukt. Delen van Gelderland en Limburg hebben last gehad van flinke regenbuien. Aan het einde van de middag kwamen op sommige plaatsen straten onder water te staan. Het treinverkeer tussen Arnhem en Dieren is stilgelegd... omdat een overweg in Reden onder water kwam te staan. De treinstoring duurt nog tot diep in de nacht. En de openingswedstrijd voor het nieuwe seizoen in de Eredivisie is gewonnen door Willem II. Uit bij Pekswolle werd het 1-3. De Griekse spits Vangelis Pavlidis scoorde twee keer voor de Tilburgers. En het weer. Vannacht is het grotendeels droog. Morgen eerst bewolkt en nog een enkele bui. Daarna droog met af en toe zon. Het wordt 20 tot 23 graden. Zondag droog en meer zon. Het wordt dan 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is een test, dus luister goed. Hoe vaak hoor je de koebel? Het antwoord is...